Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Rotterdamse terreurverdachte die op Oudejaarsdag werd opgebakt... blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De 24-jarige man wordt onder meer verdacht... van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De IVD heeft informatie dat de man actief is in Al-Qaeda-kringen. De zaak staat los van de aanhouding zaterdag... van vijf terreurverdachten in Rotterdam en in Mainz. Twee zijn er vrijgelaten. Nederland heeft Duitsland gevraagd om uitlevering... van de 26-jarige Syriër uit Rotterdam die in Mainz vastzit. Het leger gaat helpen met het opruimen van de spullen die aanspoelen op de waddeneilanden. eilanden Stranden worden overspoeld nadat gisteren zo'n 270 containers van een groot vrachtschip waren gevallen. De burgemeesters van Schiermonnikoog en Terschelling hadden om hulp gevraagd... omdat de eilanden het zelf niet aankunnen. Onder de spullen zijn ook zakken met organische peroxide die giftig zijn. Volgens de burgemeester van Schiermonnikoog moet er snel iets gebeuren... omdat er anders een ramp dreigt voor het Nationaal Park op het eiland. In Noorwegen zijn vier mensen vermist na een lawine. Drie mannen uit Finland en een Zweedse vrouw waren als toerist in de regio Troms aan het skiën. Een vijfde skier sloeg alarm toen de vier na een paar uur nog niet terug waren van hun tocht. Er is onder meer met helikopters naar ze gezocht. Autoriteiten spreken nog steeds van een reddingsactie. Hoewel de kans waarschijnlijk klein is dat ze nog leven. De schietpartij in Rotterdam, waarbij op nieuwjaarsdag rapper Fijs om het leven kwam, is ontstaan na een ruzie over een omgestoten drankje. Buiten het café liep de ruzie uit de hand. Iemand trok een wapen en schoot ermee op Vijs en zijn broer. De rapper overleed ter plekke. Zijn broer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In de zaak zijn zeven verdachten aangehouden. Het weer, vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen met lokaal een graadje vorst. Morgen overwegend bewolkt en in het oost en noordoosten wat regen. Dan wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is Muziekboelen van Lijf op CFM. De lokale omroep van Trantwoord. En we beginnen natuurlijk allereerst met een heel gezond en gelukkig nieuwjaar. En uh, ja, we hopen dat het een fantastisch jaar voor jullie allemaal wordt. En daar ga ik zelf ook voor. En vandaag weer met de vaste items. De instrumentalen van vandaag. De column van El Kerkman, de nummer 1 van deze week. En ditmaal 1 uit 1970. De we ouwe van de week, het weer voor het komend weekend... en het bioscoopprogramma van Cirque Zandvoort. En dat is natuurlijk nog lang niet alles. Nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. En we hebben dus een hartstikke vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of kanaal 40. En kijk en luisteren kan ook via internet. www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar en ik sta vandaag heel erg toepasselijk met ABBA. En wat dat is, dat zal u wel horen. de agenda van januari. De derde, dat is dus vanavond... dan is de finale fluitkatercurling. IJsbaan Raadhuisplein aanvang om half acht. De vierde Zandvoorts nieuwjaarreceptie, per club of circuit Zandvoort van 19:30 tot 21:30. uur De vijfde Disco en Ice, IJsbaan Raadhuisplein van 4 tot 10. De vijfde Nieuwjaarsrace Zandvoort, circuit Zandvoort... aanvang om half vier... De vijfde, mountainbike en the range race. Binnen het aanvang om half vier. De zesde, nieuwjaarsconcert, Agatha Kerk, aanvang om half drie. En de zesde, jazz in het café. Live jazz in het wapen van Zandvoort. Ja, en de volgende die ik uitgekozen heb, dat doe ik speciaal voor Bart. Die zit in de auto. Lekker mee zingen Bart, daar komt-ie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 instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb een hele mooie uitgezocht. En het is Jessica. En dat is een instrumentaal stuk van de Amerikaanse rockband... de Allman Brothers Band. Uitgebracht in december 1973 als de tweede single... uit de vierde studioalbum van de groep Brothers and Sisters. Geschreven door de gitarist Dickie Bett is het een lied een eerbetoon aan de Gypsy Jazz-gitarist... Django Reinhardt. In zoverre dat het werd ontworpen om met slechts twee vingers... aan de linkerhand te kunnen gespelen. Dus misschien kunnen wij dat ook nog eens leren, Bart. Beth schreef de meerderheid van Jessica op een boerderij van de band... in Juliet in Georgia. Hij noemde het, na zijn dochter, Jessica Beth. Vandaar, wij gaan luisteren naar de Elman Brothers met Jessica. 20 Uur per dag. Dit is Wie nog een basiscursus Windows wil hebben, ja, die kan 8 januari terecht. En dat is in deze cursus behandelen we de basisbehandelingen van een computer of laptop. Omgaan met de muis en het toetsenbord. Eenvoudige tekst verwerken, opslaan, bewaren en teksten, foto's, e-mailen en internet. Hoe ver we met deze ontwerpen gaan, hangt af van het niveau van de cursisten. U brengt uw eigen laptop mee naar de cursus. Heeft u geen laptop, maar een pc, dan kunt u een laptop lenen bij Pluspunt. U moet dit wel aangeven als u zich opgeeft voor de cursus. Dinsdag 8 januari van 10 tot 12. En dat is Pluspunt, Vlemingstraat nummer 55. Ja, en ik ga, ik ga door met een hele mooie... Ik weet zeker dat ik daar, mevrouw, heel veel plezier mee doe. We gaan luisteren naar Rob Nijs met De Zee.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 van jouw blauwe hond. CFN wordt iedere ouwe ouwe platina.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 You will stop to notice all the children dead from... Dat was Michael Jackson met Earth Home. Ik vind dat we de aankomende jaren toch wel eens wat zuiniger op onze aarde mogen zijn. Ik zou tegen, tegen onze politicus niet alleen praten, maar ga eens een keertje wat doen. Ja, want dat wordt wel eens tijd. En het is ook tijd voor Nel Onze Nel. Onze Nel Kerkman. Daar komt ze weer. De, de. column Colum van de, van de, de week, week van, van Nel Kerkman. Volgens mij horen tradities bij het begin van het nieuwe jaar. Zo krijg je tradities mee van je ouders en ze namen het weer over van hun ouders en grootouders. Dat zijn gewoonten en gebruiken... die worden doorgegeven van generatie op generatie. Soms doe je onbewust dingen, omdat het altijd zo gedaan wordt. Zo hoor ik laatst mijn dochter tegen haar dochter zeggen... ga nooit met lege handen naar de keuken. In de verte hoorde ik mijn moeder en mezelf deze, dingen ze deze zin zeggen. Bij de, oude, bij de jaarwisseling hoort traditiegetrouw de nieuwjaarsduik. Hoewel Scheveningen vaak... Net met de eerste rijk heeft Zandvoort de oudste duik. Een van de Zandvoortse tradities die is verdwenen is het nieuwjaarscentje. Op 1 januari ging ik langs bij een familie... en om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Op de schoorsteenmantel lagen de centjes keurig op stapeltjes op mij te wachten. Soms kreeg je een duppie en dan was je de koning te rijk. Bij elke nieuwjaarswens krijg je altijd een kom met Die was bij de ene tante lekkerder dan bij de andere... Want recepten geef je ook door. Het sneprecept van mijn moeder is net zoals de gestoofde peertjes... die nog steeds uniek zijn. Bij het nieuwjaarsviering hoort, zo vindt men, vuurwerk afsteken. Hoe meer knallen, hoe groter de lol. Niet alleen steken kinderen knalpotten af, ook ouderen kunnen er wat van. Het knallen begon dit jaar al drie dagen van tevoren. En niet alleen overdag, maar ook s'avonds laat. Elk jaar wordt de vraag om deze traditie te verbieden steeds groter... Voor mij mag het. Want de boze geesten van vroeger, die weggejaagd moesten worden, bestaan al lang niet meer. Wat nu achterblijft is de zinloze vernielingen. De troep die niemand opruimt en heel veel angstige dieren. De gemeente Hanum heeft al 80 vrijwillige vuurwerkvrije zones. Nu Zandvoort nog. Soms veranderen tradities uit het dagelijks leven en verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. Ze blijven vaak alleen bestaan in gedachten en herinneringen, waarbij je je toch prettig bij voelde. Zo vond ik. En ik denk dat ik de enige ben, de kle kleinschadige geza gezamenlijke nieuwjaarsreceptie op het Raadhuisplein, altijd erg gezellig. Lekker dorps. Deze traditie is verdwenen en komt helaas niet meer terug. In, omdat ik niet op de gemeenschappelijke receptie aanwezig ben, wens ik iedereen een overheerlijke snetjaar toe. Nel Kerkman Dog come, let me be your little dog. tell your big dog come. When the big dog gets here, show him off this little puppy dog. dog. Well, I'm such a little man with a back to hold my clothes. Yeah, Said a little woman with a back to hold my clothes. I ain't got no match. en eer aan onze Bart Mesbox van Carl Perkins. De ijsbaan in Zandvoort, dat is tot 6 januari, en elk jaar organiseert de stichting A Wonderland Zandvoort in het centrum van Zandvoort een ijsbaan, welke door uitsluitend vrijwilligers wordt gerealiseerd. De ijsbaan bestaat in dit seizoen 2018-2019 9 jaar en is inmiddels een zeer bekend evenement onder zowel de jongeren als de oudere bezoekers. Zowel voor de kinderen als de ouders is er genoeg te doen. Zo staat er voor de ijsbaan een gezellig deels overdekt terras. En is er ook koek en sopi. Regelmatig zijn er ook leuke evenementen. Denk daarbij aan de disco en ijs en de curlingwedstrijden. En het schaatsen, ja, dat kost 5 euro. En dan krijg je ook nog schaatsen voor. En vanavond vanavond begint om half acht... de finale van de curlingwedstrijd. Dus ik zou zeggen, ga daar lekker heen. Ja, en wat ik nu voor u ga draaien. Ik heb de Beatles' heb ik uitgezocht. We zullen eens even kijken wat dat wordt. Je wil niet zo vrij zijn als een vogel, hè? Dat is uh, heel goed. En, en de kerstboomverbranding, dat gaat weer gebeuren... op woensdag 9 januari om half acht avonds. En er wordt op het strand ter hoogte van het Schuitengat... doorgang achterzijde Dirk van den Broek... richting het strand... de stapel met kerstbomen met medewerking van de brandweer aangestoken. De kerstbomen kunnen 9 januari ingeleverd worden... tussen 1 en 4 bij de remise aan de kameling Nummer 20. Of bij de Schuitengat... Voor elke boom die je inlevert krijg je 40 cent en een lot. Ook worden er 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari wordt door de gemeente... en de winnende lotnummers bekendgemaakt in de Zandvoortse Courant... of de gemeentelijke website. Vanzelfsprekend mogen handelaren niet deelnemen aan de actie. Ja, dat is logisch. Ik ga door met de Nederlander en dat is Bruce. Ja, Bruce. En die zegt, we moeten allemaal flink zijn. 10 uur, zondagmorgen. En ik kijk naar je gezicht. Nog lig je naast me, en je ogen zijn nog dicht. Na nou, vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand. Waar je meer op geeft, kan gebeuren Flink zijn, even flink zijn En hoe ver het lang kan duren Zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou Zal wachten tot ik vrij zal zijn met net zo ver als jij zal zijn Dus wachten tot ik niet meer van je hou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 En hoeveel het lang kan duren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan ja. Het gaat over nummer 1 en dat komt uit 1970. En dan heb ik het over de T-set. She Likes Weeds. T-set was een Nederlandse nederbeatband uit Delft... die in de jaren 60 rhythm and blues... en vanaf begin jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hit van T-set zijn Ma Bellamy uit 1969... en She Like Weeps', Een Nederlandse nummer 1 hit in december 1970. Componist Hans van Eyck was het muzikale brein achter deze band. En de band werd in 1965 opgericht door... Peter Tetrode, Gerard Romeijn, Polle Edwards en Carrie Hansen. En hier, we, hier komt hij dan. She Likes Weep van de T-set. Een keertje meerijden met een ervaren drifter. Op 5 januari staat er een ledcast drifttaxi voor je klaar. Op de natte paddock in Zandvoort krijg je een kans om de driften in de auto mee te maken. Driften is dansen met de auto. In de drifttaxi kun je goed merken dat een ervaren drifter achter het stuur zit... want je wordt tijdens het driften niet van links naar rechts gegooid in de stoel. Het gehele uitgezette circuit wordt in één drift gereden. Dus alle bochten worden soepel aan elkaar geplakt. De drifter is als het ware aan het dansen met zijn auto. Dit is echt de ultieme wagenbeheersing... en een geweldige ervaring om mee te maken. Meerijden tijdens de twin driften. Zeer ervaren drifters kunnen twin driften. Tijdens het twin driften... twee driftauto's zo dicht mogelijk naast elkaar door de bocht. Waanzinnig spannend om dat echt mee te maken. Mocht je dit willen meemaken, vraag dit dan bij de inschrijving. De kosten voor drie ronden meerijden in de latgasdriftractie, is 30 euro per persoon. En dat is de locatie is... circuit Zandvoort, burgemeester van Alverstraat, nummertje 108. En ik ga door met Madonna. You'll see. You think that I can't Without your love, you see You think I can't go on another day You think I have nothing Without you by my side you'll van Madonna. You'll see. Hele mooie, mooie mooie plaat. Heel mooi. We gaan door met John en Vangelis. I'll find my way home. Ik hoop dat ik het straks ook terugvind. Is... Herinner doe zich deze toch... De stuur zitten weer op. Ik hoop dat u straks terug kan vinden. Ja, tenminste dat u mij kan terugvinden. Dat is wel belangrijk, natuurlijk. Na het nieuws en de boodschappen. Ik hoop dat straks.